De ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur. Aan zijn lippen hangt een checkie, sigaretten zijn te duur. Op het dashboard een kan koffie, ja die ligt er al van thuis. Op zijn kaart vindt hij zijn route en die brengt hem ver van huis. De nacht raast langs de wegen. De andere mensen liggen op één oor en komt die af en toe een makker tegen, dan knipperen ze lichten als een groet en hij gaat. Van het noorden naar het zuiden door die eindeloze nacht En dan geeft hij meestal lang gas, want er wordt op hem gewacht En moet hij soms even rusten, slaapt hij bij het licht der maan Maar dat duurt meestal maar even, dan moet hij weer verder gaan